4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Zometeen de ontknoping van de derde etappe in de Tour 2013 naar Calvi met Liewe Westra, dus in de kopgroep. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Vier Egyptische ministers hebben hun ontslag ingediend, melden de persbureaus Reuters en AFP. De persbureaus baseerden zich op een hoge ambtenaar. Officieel is er niets over het ontslag bekendgemaakt bericht over het opstappen volgde op het Mossala-protest van gisteren. Miljoenen Egyptenaren gingen de straat op om tegen de regering van president Morsi en zijn moslimbroederschap te protesteren. De vier zijn de ministers van toerisme, communicatie en informatietechnologie, milieu en juridische en parlementaire zaken. De Nederlandse vrouw die vrijdag werd belaagd op het agriërplein in Cairo is terug in Nederland. Dat heeft de Nederlandse ambassade in de Egyptische hoofdstad bekendgemaakt.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 Nieuwe presentatoren van de zondagmiddageditie van NOS Langs de Lijn zijn Henry Schut en Hugo Borst. Ze nemen de plaats in van de onlangs vertrokken Tom van het Hek en Twan van Peperstraten... die binnenkort overstapt naar Eredivisie Live. Schut en Borst beginnen bij Langs de Lijn op zondag 4 augustus de eerste speelronde van de Eredivisie. Het weer dan, veel bewolking, maar af en toe schijnt de zon. Het is 17 graden in het noordwesten, tot 23 in Zuid-Limburg. Morgen blijft het lang droog en schijnt de zon geregeld. Smiddags wordt het 20 tot 24 graden. AWB-verkeersinformatie, hier is Edwin Gerritsen. Het is nog niet zo druk op de wegen. Er staan drie files op de A13 Den Haag richting Rotterdam... voor het het Kleinpolderplein, 2 kilometer. De A20, hoek van Holland richting Gouda, voor knoop het de Brestenplein, 4. En op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam... tussen Rozenburg en, en Nissen, vier kilometer. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, 2 plus 3 gratis, 50% korting, 70%? Ja! Het is weer schapruimen bij Macro. Ongelofelijke korting op speciaal geselecteerde artikelen. Zo doen we dat bij Macro, partner van ondernemend Nederland. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo You e Man Man Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl Kom nu schapremmen bij Macro. Page, keukenpapier decor, pak 8 rollen, 1 plus 1 gratis. Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaard, Steven Daalenboudt en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is de derde etappe in de Tour 2013. Nieuwe Westra zei gisteren het mooie van de Tour is dat je morgen weer aan de bak kan. Morgen is vandaag. Want Sebastien Gio, Westra nog steeds in die kopgroep. Westra in die kopgroep, maar er zijn twee man weggesprongen. Ik ken trouwens ook mensen, ook renners die roepen uh, van uh, ik zou willen dat morgen de eerste rustdag was en niet pas over een week. Want uh, onder andere Gert Steegmans heeft dat uh, op Twitter uh, gezet. Maar er gebeurt inderdaad van alles vooraan. Want het peloton komt dichter en dichterbij. 45 seconden is het gat nog maar. En uh, Dat betekent dat er onrust is daar vooraan. Sebas, jij zit daar vlakbij. We zitten er uh, net voor. Minaar en Clark rijden op kop. En hebben, als ik het goed hoor, 12 seconden al voorsprong. Op uh, Westra, Viermo en Gauthier. Hun voormalige metgezellen dus uh, vooraan. Dat gebeurt allemaal in een uh, open vlakte waar we terecht in. Zijn gekomen na de afdaling van die Col de la Palmarella. Open vlakte waar de wind vrijste uh, spel heeft. En die wind die waait hier uh, redelijk in het nadeel. En er komt nog wat extra wind, veroorzaakt door de helikopter van de Franse televisie. 20 kilometer nog te rijden voor de twee koplopers. En dat zijn dus Mina en Clark. Tennis op Wimbledon, vierde rondepartij. Serena Williams tegen Sabine Liziki. Marcella Meske. Ja, het is van 4-2 in het voordeel van Williams. Vier gelijk geworden. Uh, Wij kregen een paar game, uh, games een break op rij. En uh, we zagen Williams zo even een paar breakpoints missen. En dus is de Duitse weer helemaal terug in deze derde set. Het is een uh, geweldig duel aan het worden. Veel power tennis. Maar ook aardige rallies. En uh, vooral een groot gevecht. Veel groter dan we van tevoren hadden gedacht. Want de nummer 1 van de wereld wereldhuizenhoogfavorieten. Maar hij heeft het dus ontzettend moeilijk. Vier gelijk in de derde set. En uh, Williams... Sur Viette. Le tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France. Radio Tour de France! C'est ridicule, ridicule, ridicule. Come on! Does she walk? Does she talk? Does she come complete My home. Hey Sluiten, Jay Giles Band, was dat een Centerfold. Ja, goed moment om weg te rijden misschien wel voor die twee, die Minare en Clark, Gio. Ja, en ook een goed moment om ingelopen te worden. Want Liebe Westra die zit nu met de handjes op het stuur. Die uh, staat bijna stil en laat zich nu op dit moment inlopen door de kop van het uh, peloton. Het is gebeurd met de vlucht van Liebe Westra. Villermo, die gaat er zo meteen ook aan. Gauthier is de enige die dacht: ik maak nog uh, de sprong. Ik probeer de sprong in ieder geval te maken naar de twee koplopers. Naar Minar en Klagen aan de achterkant van het peloton. Ja, daar gaan ze nu ook uh, één voor één eraf voor. We zagen zojuist een paar Nederlanders op achterstand. We we zagen Danny van Poppel, we zagen Albert Timmer. We zagen ook een Belg waarvan we veel verwacht hadden voor de Vakant Soleilploeg. Thomas de Gent, maar die voelt zich niet goed en die gaat er ook af. En nu zien we ook Johnny Hogeland in het gezelschap van Mark Cavendish. De sprinters worden er nu afgereden. en de aanloop naar die klim van de tweede categorie die we vlak voor de finish gaan krijgen. Daar gaan de sprinters eraf. af. En we hebben dus nog twee koplopers, er was. En dat zijn Minaar en Simon Clark. En die gaan nu beginnen. Gaan nu beginnen aan... Die... Die uh, laatste klim van de dag, de de Marzolino, 3,3 kilometer. En dat uh, met een gemiddelde stijgingspercentage van 8,1%. En de top dus op 13 kilometer voor de aankomst. Ze zijn eraan begonnen. Minaar, de man van uh, of de, de Fransman en Simon Clark, de Australiër. Jammer, jammer, jammer dat Westra er niet meer bij zijn. En ik kijk even achterom. Dat Westra er niet meer bij is natuurlijk. En Clark inderdaad op dit moment alleen. Simon Clark, de Australiër. Dat is nu de eenzame koploper in die eerste meters van de Col de Marcelino. Waar je eigenlijk wel tegen een kleine muur op rijdt. Inderdaad uh, wordt... De wedstrijd, de weg, wel weer ietsje vlakker. Maar in die eerste meters lijkt het dus Clark te zijn die uh, ietsje wegrijdt. Maar het peloton, oh, dat gaat ook al beginnen. 35 seconden nog maar is de voorsprong voor Simon Clark uit Australië, Gio. Simon Clark is inderdaad weggereden. Achter gaat Gauthier Minard voorbij. En ik kijk naar de kop van het peloton. Waar we ook wat coureurs van Saxo daar aan de leiding zien rijden. Maar die kijken om. Waar blijft Alberto Contador? Want dat is natuurlijk de man die zij in stelling willen brengen in die klim. Ja, als je kijkt naar het aantal favorieten voor deze etappe. Natuurlijk, de echte mensmannen zouden het wel eens kunnen gaan proberen. Evans zou het kunnen proberen. Valverde, Rodriguez, noem ze maar op. Wie weet, misschien toch ook wel weer Richie Port. Terwijl we nu ook weer kijken naar... Uh... Uh, Marcel Kittel die eraf moet uh, in het uh, peloton. Het tempo ligt zo ongelooflijk hoog daarvoor aan. Dat ze erachter inderdaad als vliegen vallen. Gauthier en Minard zijn er zo meteen ook aan. Dat betekent dat we maar één koploper hebben met 25 voor, uh, seconden voorsprong. Op de gele trui van Jan Bakelands. En die ene koploper heet Simon Clark. Spannende derde set op Wimbledon in de partij Williams tegen Lissiki Marcella. Ja, want het is Liziki die zojuist door de service van Williams is gegaan. En zij lijkt nu met 5-4. Kan dus voor de zegen en een plaats in de kwartfinale gaan serveren. Williams stond 4-2 voor, maar het was tekenend die laatste breek. Vallend en struikelend in de rally Williams. Op de tanden probeerde ze die ballen te halen, die harde klappen van uh, Lissiki. Ze ging naar het net en uiteindelijk uh, miste ze een uh, vrij makkelijke overhead. Ja, spanning heeft er al mee te maken. En nu staat ze met uh, 5-4 achter en is het Lisicki die serveert en al op 15-0 staat. Lange rally nu. De back. Backhand van Williams, backhand van Lissiki. Backhand langs de lijn, maar Williams wil te veel. En dan wordt het 30-0. En dan is die Duitser nog maar twee punten verwijderd van de zegen. En je zou zeggen, het past er nog wel bij hoor, in dit Wimbledon. Vedere eruit, Nadal eruit, Tsonga eruit. Sharapova en Azarenka in het vrouwenternooi. En dan noem ik alleen nog maar de hoogstgenoteerde spelers. En niet de kleintjes, want die liggen er ook al uit. Goede service van Lissiki. Komt ze hier op matchpoint of niet? De rally is aan de gang. Voorhand langs de lijn, backhand Williams. Voorhand Lissiki. Het gaat hard hoor. Het gaat erg hard. Ze hebben nu weer wat de vaart teruggenomen. Maar de, ja, de voorhand van Lisicki in het net. En dus is er nog een klein beetje hoop voor uh, Serena Williams. Ze komt terug in deze game naar 5, 30. 30, 15 dan voor Lisicki, Want die serveert. En ze kan goed serveren. Ze kan tegen de 200 kilometer serveren. Maar kan ze het ook nu? Want ze speelt vaak met pieken en dalen. Want anders zou ze wel top 10 staan. En dat staat ze niet. Ze is 24. Nou, hier komt de eerste server. Die is uh, net uit en dan komt er een tweede service. Ja, dat gaat erom op dit soort momenten kan je je eerste service inkrijgen. Dat doen de grote kampioenen wel, Lissiki hier niet. De tweede service komt, die is een beetje ondiep en dan komt er een goede return van Williams langs de lijn. En dan komt Williams met de aanval, die gaat nu naar het net, krijgt de smash en boom in de voorhandhoek. En het is 30 gelijk. En dat was toch wel een shaky tweede service hoor, van Sabine Lissiki. Uh, ondiep, uh, midden in het veld, uh, Williams kon er alles mee doen. Ja, en dat dat kan ze steengoed. Ze doet in de training niet anders. Ik heb vorig jaar langs de baan zitten kijken op Wimbledon. Ze doet alleen het serveren en het retourneren in de training. Want daar gaat het om, om die eerste klappen in de rally. Het is 30 gelijk. Het is spannend. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel. Dan komt de service van Lisicki naar buiten. Goeie service. Daar heeft ze al heel veel mee geskeurd. Die service naar buiten. En dan wordt het matchpoint voor Sabine Lisicki, De Duitse de Duitse nummer twee. Want we hebben nog Angelique Kerber. Die verloor vroeg in het toernooi. Die stond vorig jaar in de halve finale. Nou, wat gaat het worden? Gaat Williams er dan ook uit? Dat zou wel passen in dit knotsgekke Wimbledon. De eerste service komt. Die is goed. De return ook. De voorhand van Lissiki. Die gaat uit. Jeetje. <gacht> Serena Williams moet omhoog springen om die bal niet te raken. Want stel je voor dat ze dat per ongeluk doet: dan is het game set de match Lissiki. Nou, dat gebeurt dus niet. En dus is het matchpoint weg. Wordt het juice en uh, is iedereen nerveus. Kant op het gezicht bij Serena Williams. Het is juice, kan ze nog terugkomen. Vechtlust heeft ze altijd gehad, haar hele leven. En ze is niet voor niets teruggekomen van een hele gemene blessure... en van een longemonie. Ja, en dan hier de dubbele fout van Lissiki. Spanning toch in de arm, verkramping. En dan is het uh, breakpoint voor Williams. Het is niet te geloven hoe dicht uh, Lissiki erbij was. 30-0 was het. Ja, en toen op 30-15 die hele zwakke tweede service dan toch een beetje spanning bij de Duitsers. Het is begrijpelijk. Je staat hier op het grootste podium ter wereld. Kan Serena Williams breken? De service is goed. Nee hoor, ace, boom. Het wordt weer gelijk. We hebben dus al een matchpoint gehad. We hebben een breakpoint gehad. En we zijn weer op Juice voor de tweede keer. En zo zijn er voor beide vrouwen nog kansen. Maar voor Lissiki misschien wel de grootste in haar carrière. Alhoewel ze hier al eens halve finale heeft gestaan. De service naar buiten. Die is weer goed. Weer naar buiten en de voorhand in net van Williams. En dus krijgen we matchpoint nummer twee. Voor Sabine Lissiki. De nummer 24 van de wereld. Gaat ze hier voor uh, de grootste sensatie in het vrouwentoernooi zorgen? Sharapova verloor al van Larcher de Brito. Brico. En uh, Azarenka moest opgeven. Hier komt de service. Die is goed. Eerste service in. de Return ook. Voorhand goed van Lisicki, Backhand cross. Backhand nu weer van uh, Williams. Die neemt niet heel veel risico. Harde haal van de voorhand. Weer een voorhand van Lisicki. De Duitse heeft het initiatief. Maar uh, Williams knokt zich terug. Houdt de bal diep. Rally is aan de gang. Oeh, backhand. Uh, en daar komt de backhand van uh, Liziki. en hier komt dan de winnende klap. Ja, dat is de winnende klap. Ze ligt lang uit op de buik. Ze geelt het uit. Het is een emotionele tand. Het is een beetje een rare speelster. Uh, tranen hebben we van haar eerder gezien en nu ook weer. Want uh, ze heeft uh, grandioos gespeeld. En vooral in de derde set. Want het was toch 4-2 voor Williams. Die uh, ja, geweldig speelde in set 2 en set 3, maar dan... Toch even verslapte. En dat was de kans die de Duitse Lissiki uh, greep. Huilend, uh, emoties zoals we het van herkennen. Lachend, gillend uh, staat ze op de baan. Want zij zorgt nu voor de grootste sensatie op Wimbledon. Het kan er nog wel bij. Want uh, zij verslaat de nummer 1 van de wereld. En als eerste geplaatst de vijfvoudige kampioen is Serena Williams. Met 6-4 in de derde set. Sensatie ook op de flanken van de koude Marcelino Gio. Zeker, want we hebben al een paar aanvallen gezien. Simon Clark inmiddels teruggepakt door het peloton. Geldt ook voor zijn voormalige medevluchters. Ze zitten allemaal in dat peloton en zullen straks moeite hebben denk ik om het tempo bij te houden. In de laatste kilometer van de laatste klim van vandaag de Col de Marcelino. En het peloton is nu al kleiner dan het gisteren was toen we in Ajacio aankwamen. We hebben één koploper op dit moment. Een terechte koploper als het gaat om klimmen. Want het is de man in de trui, de man van Europa. Het is Pierre Roland die daar op kop rijdt. Hij had nog eventjes de Spanjaard Nieve wijzigd. De schaduwkopman van Euskaltel. Maar die kan het tempo gewoon niet bijbenen. Net als Igo Anton die het zojuist even geprobeerd heeft. Een van de klassementsrenners die probeerde weg te rijden. En het leidt toch wel weer tot slachtoffers. Want we zagen zojuist niet de minsten eraf gaan. Tarra mee. Ja, dat gold toch ooit als een behoorlijke klassementsrenner. Tony Galopin ze gingen er allemaal af. Terwijl we aan de achterkant van het peloton zien dat het dan al. Alle kanten open staat dat het aan alle kanten moeilijk is, maar Sebas, jij moet hem daar zien tussen twee maloten in uh, ja gif en uh, grijze pakjes. De man in de bolletjes, trui en dat is dus Pierre Rolland, de koploper. Ja, we hebben heel lang geen uh, publiek eigenlijk gezien langs de kant van de weg in deze rit, maar die hebben zich dus uh, verzameld op die colde de Marcelino waar Rolland aan de leiding rijdt. Maatverschil is niet groot hoor, met uh, Mikan Nieuwe van uh, Euskaltel, die Spanjaard. Seconde of 5-6 schat ik zo'n beetje in, maar het peloton zit er ook niet ver meer achter. En inderdaad, het enige wat ik de laatste vijf minuten gehoord heb... dat is distancé, uh, distancé, distancé. En dan met het nummer erbij in het Frans gezegd. Oftewel, er worden heel veel renners gelost achter in het peloton. Vooraan rijdt Rolla richting de top van de Marcelino er bijna. En dan gaat hij beginnen. Dan gaat hij de punten pakken. En gaat hij beginnen aan de afdaling. De laatste 13 kilometer in de richting van Calvi. Maar Nieve en het peloton zijn niet ver weg. Uh, ja, Bart Voskamp, we kijken mee en we zien Roland inderdaad top uh, ronden, heet dat geloof ik. Hè? Dus die pakt die puntjes voor zijn bolle trui die hij al aan had. <tie> Ja, die gaat er nog een, een paar puntjes bij doen. Maar het peloton erachter zit ook niet stil. Maar die punten die, die zal hij die in ieder geval wel pakken. Dus dan komt hij wat steviger mee te zitten. En ja, morgen de ploegentijd er. Dus dat, uh, dat houdt hij nog wel even vol. En uh, ja, de finale die gaat nu vol beginnen. He, ze zijn zometeen boven. En dan, uh, dan gaan we kijken wat gaat er gebeuren in de afdaling. Komt de controle richting de sprint? Of krijgen we zoals gisteren toch nog weer vluchtgroepjes? van uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe sterk zijn de ploegen nog? Heeft Ken deel nog mannen genoeg om voor Zagan uh, alles bij elkaar te houden? Dus ja, dat, dat gaan we nu natuurlijk zien. het is nog een dikke 10 kilometer. Naar de finish uiteindelijk. Het zal heel hard gaan. 13 kilometer bergaf. Nou ja, gemiddeld van 60. Dus met, met 13 minuten weten we het. Ja. Uh, B van Poppel beloofde ons, uh, begrijp ik, uh, vanuit de wagen... dat uh, lieve Westra nog wat ging proberen. Maar die zat, uh, die zat niet mee in het, in het goede, op het goede moment. Nee, maar dus ja, achteraf maar goed ook. Want er zijn uh, uh, ja, een beetje krachten smijten. En uh, die heeft hij misschien morgen in de ploegentijdrit nog wel weer nodig. Alhoewel uh, daarvoor vakantielijn denk ik niet zo heel veel te halen is. Behalve een beetje eer om niet uh, te ver van achteren te eindigen. Maar dat is wel verstandig, want je ziet, iedereen is nu teruggepakt. En als je op die laatste klim nog vol, vol gaat, ja, er komen nog meer dagen aan. Dus dat, uh, ik vind het wel verstandig dat hij uh, niet is meegegaan. De man in de bollen dus vooruit, Gio. De man met de bollen vooruit. Daarachter bij de doorkomst op de kol. Uh, Nieuwe, die schaduwkopman dus van Euskaltel. Maar die heeft inmiddels gezelschap gekregen van een renner van Belkin. De Nederlandse ploeg Lars Petter Nordhauk. De Noor uit die ploeg. Want die ging er vandoor in de laatste. Nou, wat zal het zijn? 100 meter van dat klimmetje. En die heeft zich nu in die afdaling gestort. Hij heeft de man in het oranje achter zich. De man van Euskaltel, Nieve En Roland die rijdt daar nog net even voor. En nu probeert weer een van de mannen. Hey, is dat Nicky Terpstra die daar probeert weg te rijden? En nu probeert een van de mannen van Omega weg te rijden daar uit het peloton in de afdaling. Ik kan het me nauwelijks voorstellen na die val van eerder, maar dat zou betekenen dat hij toch zijn zin heeft gezet op deze etappe en dat hij goed uit die val is gekomen. Dat klinkt raar, dat is het ook, maar dat maakt allemaal niet uit. Het peloton zit de koplopers op de hielen. Roland dus als eerste Niebbe en Noordhauk daar achter ze was. In een prachtige afdaling, maar wel gevaarlijk hoor, maar het is een heel open gebied eigenlijk waar je Inrijd, een open vlakte. En uh, daar staan er van die kleine lage struiken. Klein laag struikgewas, De marquis geheten. Typisch voor uh, Corsica. Maar wat er wel gevaarlijk aan is. Is dat er op uh, flink wat plaatsen nieuw asfalt is gelegd. Om de weg te verbeteren. Heb je vaker als de Tour langskomt. Dan krijgt men geld om te investeren in nieuwe wegen. Maar ja, als het zo warm is als vandaag. Als het vandaag is. Dan kan dat asfalt wel eens gaan smelten. En we reden net met de motor ook eventjes een bocht in. Waar midden in de bocht. En dan ook eens helemaal. Aan de binnenkant van de weg dat asfalt gesmolten was. Dus Gio, het is opletten geblazen voor de renners hierachter. Ja, het is opletten geblazen. Ook voor ons trouwens. Want ik zag eventjes in een flits blauw, wit en uh, rood. Uh, rood, wit en blauw. En dacht toen van, oh dat zal Terpstra wel zijn. Uh, we konden hem niet goed in het gezicht kijken. Maar het was toch echt de Franse kampioen. De voormalig Franse kampioen. Uh, en die kleuren die zitten op de moutjes. Heel klein. Dus uh, moeilijk te zien. Maar het was Sylvain Chavanel die er achteraan is gesprongen. En dat is toch ook wel een man die we van tevoren hebben genoteerd. Voor deze etappe. Net als Philippe Gilbert, net als Peter Sagan. Ja, Christophe die zou op achterstand rijden, die is er dus af. Maar uh, deze mannen, daar kunnen we wel veel van verwachten. Maar voorlopig hebben we één koploper, Pierre Roland. 15 seconden voorsprong op het jagende peloton. me started shaking my Misschien wel de beste singer-songwriter van Nederland, Douwe Bob, was dat. En You Don't Have To Stay. En Roland hadden we dus vooraan, maar die heeft gezelschap gekregen, Guillaume. Die heeft gezelschap gekregen van drie andere mannen. Het was moeilijk hoor. Eerst kwam Chavanel erbij. Die kan verschrikkelijk hard rijden. La machine, zoals we hem in Frankrijk noemen. Heeft al vele tour-etappes gewonnen. En reed als een speer naar Roland toe. En Nordhauk, de man van Belkin, de Nederlandse ploeg. kreeg dat gaatje moeilijk dicht. Maar uiteindelijk lukt het hem met Nieve, de, de Spanjaard, in het wiel. En zo rijden ze met z'n vieren. Maar als ze omkijken, ja, dan zakt de moed ze zeker in de schoenen. Want het peloton komt eraan. Het is nog maar acht seconden voor deze vier. En in het peloton. Volgens de tourradio zit daar ook nog steeds Marcel Kittel. Ik heb hem toch zelf zien lossen. Maar dat zou kunnen betekenen dat hij in de slotfase van die klim toch weer erbij is gekomen. Ook de man in de witte trui zit er in elk geval bij. Kwiatkowski. Ook een gevaarlijke klant voor vandaag. Nee, dat peloton is zo klein. Ik kan het me niet voorstellen dat Marcel Kittel erbij zit, Sebas. Acht seconden is het nog maar de voorsprong. En inderdaad, dat ja, zou wel een enorme stunt zijn. Als hij eens weten terug te keren in dat peloton. Ik kan je helaas vanaf wijzen... Waar... Wij zitten de bevestiging ook niet geven. Uh, kijken we wel nog naar Roland Chavanel Nordhauk. Uh, rijden voor Belkin en Nieuwe. Die in dat open gebied, een beetje tussen de bebossing door. Dat wel, maar knokkend tegen de wind in aan het rijden zijn. Peloton hangt op 10 seconden. En we naderen, we naderen de laatste 5 kilometer van deze etappe. Bart Voskamp kijkt met ons mee. Uh, jij zei het net al, Bart, het wordt gewoon toch een sprint, hè? Ja, zeker gezien het feit dat kennendeel uh, voor Sagan aan het rijden is. Een aantal Leopardmannen nog voor Jan Bakeland. Gisteren waren ze natuurlijk net iets te laat, kennendeel. Uh, ja, maar toen uh, op een gegeven moment waren de mannetjes een beetje opgesoupeerd. En nu zijn er nog uh, drie ploegen die rijden. Uh, Orica Greenhead, die rijdt waarschijnlijk nog voor Gost. die zal er nog wel achter zitten. Dus ja, dan heb, je, dan heb je gewoon een man of acht wat gaat rondrijden tegen vier daarvoor. Uh, nou, die hebben, die hebben ze in zicht. Dus ja, het lijkt mij sterk dat ze wegblijven. Alhoewel Chavanel wel, hè, ze noemen hem La Machine, wel nog wel eens even flink doortrekt, maar... Het zal me verbazen als ze, als ze wegblijven. Het is de honderdste editie van de Tour. Het is mijn zevende. volgens mij, in al die zeven jaar zat Chavanel altijd wel weer ergens in een, in een kopgroepje. Ja, die heeft echt wel de, de, de mentaliteit om aan te vallen. Kijk, je moet er kunnen. Hij is dat klimmetje al wel over gegaan. En dan blijft er 50, 60 over. Kijk, daar zit hij in, dat kan die. Ja, en dan is hij de sprint vaak net komt hij te kort. Dus hij moet het van dit soort acties hebben. Ja, En dan kun je me echt opschrijven dat hij hier zo'n afdaling wegrijdt. Op het moment dat je zoiets blauws naar beneden ziet gaan, denk je, ja, daar, daar gaat hij weer. Ja. En jij zei net nog iets anders. Uh, uh, dat uh, als er zo'n Franse nou, nu zitten er twee in die kopgroep. Uh, dan, dan willen die motoren nog wel eens een beetje meehelpen. Ja, kijk, elke kopgroep. En zeker op het moment dat er in finale een, een kopgroep ontstaat. Dan willen wat fotografen die willen een foto hebben. De cameraman die wil nog even een foto hebben. Dus dan heb je als, als kopgroep. En als je op kop rijdt heb je even een mikpunt. Beetje slipstream. En uh, nou ja, goed. Als die, uh, die fotograaf je een beetje gezin, is. Dus kan die een klein beetje met je spelen. Zodat je toch eventjes daar naartoe rijdt. Dus dat voordeel hebben ze op het moment van wegrijden. Maar het lijkt er nu op wel dat het uh, een eerlijk spel gaat zijn. Uh, Alhoewel je... Ja. Ja, eerlijk. Hoe eerlijk is het? 8 tegen 4. Ja, wij gokken op een eindsprint in ieder geval. De ontknoping van de derde etappe, Sebastian Gio. Ga je zeker geld mee verdienen, Jurgen, want een eindsprint gaat het worden. Want het gaat wordt kleiner en kleiner, ondanks het werk daar aan kop. Van de man op dit moment in de bolletjes. Pierre Hollande. rijden langs het vliegveld van Calvi. Wij zitten aan de andere kant. Ja, ze moeten eromheen en daar een demarrage. De demarrage van Lars-Petter Nothauk. De man van Belkin. Heeft hij de benen om een Erik Dekkertje of misschien wel een Jelle Nijdam uit te halen hier. Hij krijgt meteen Sylvain Chavanel in het wiel. Maakt dan zo'n gebaar met zijn elleboog van neem nou over. Maar Chavanel doet het niet. Chavanel blijft in zijn wiel zitten. En dan denk ik dat ook deze poging tot mislukken is gedoemd. En daar komt het peloton. En de grote vraag, wie er daar allemaal? Ja, Sagan, die zal er toch wel zitten. Maar die heeft weinig ploeggenoten om zich heen. Nee, de anderen die moeten het werk doen. Het is vooral inderdaad de ploeg van Orica die het werk doet. En we zien daar wat Radio Shackman al achteraan zit. Ik zie ook de gele trui daar zitten. Midden in het peloton. Die komt dus prima over de streep. Maar ja, die zal toch niet op weg gaan naar zijn tweede stunt van deze Tour. De laatste vier kilometer van deze etappe zijn ingegaan. We rijden naast die landingsbaan inderdaad. Je zou denken dat de weg waarop We rijden ook een soort landingsbaan is. Want het is in één keer hartstikke breed geworden op weg richting uh, de finish. Passeerde net ook weer dat hele grote spandoek dat we dagelijks zien voor Peter Sagan. Gisteren werd die tweede een seconde achterbakenlans. Vandaag wellicht een herkansing. <middels> Drie kilometer nog, voltallig peloton, alle koplopers ingelopen. En dat betekent dat we als een stoomtrein op weg gaan naar een gehalveerde massasprint. Zo kun je het toch wel, noemen. ik, die Kwiatkowski daar in zijn witte trui in het wiel zitten van een ploeggenoot. En uh, dat is een mannetje waar we rekening mee moeten gaan houden. En waar zit Peter Sagan, de man in de groene trui trouwens? Jawel, ik zie hem er wel gewoon bij zitten hoor. Marcel Kittel. Kittel is er nog gewoon bij. Dus dat betekent dat we echt op serieuze pech weg gaan naar een mooie sprint hier. Kittel in de groene trui in de kopgroep. 2,5 kilometer. Met een uh, mooie aanloop uh, naar die uh, sprint. Knap hoor van Kittel dat hij uh, terug is weten te keren. Mooie brede weg. Totdat ze het spandoek zien van de twee kilometer. En daarna komt er een behoorlijk gevaarlijke. De bocht naar rechts op. Een rotonde. Moeten ze de binnenkant nemen. En ook daar wat gesmolten asfalt. Als dat wel goed gaat. Nederlander in de aanval, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, tijdrijder, tweede op het Nederlands kampioenschap. Tijdrijden, 22 jaar oud pas, bezig aan zijn eerste tour. En hij probeerde het binnen de 2 kilometer, nog 1,9 kilometer. Ja, die denkt natuurlijk, wat Bakerlands kan, kan ik ook. Dus uh, hij probeert het en hij kan dus ongelooflijk hard tijdrijden. Dat weten ze in het peloton toch wel, denk ik. Hoewel hij nog jong is, die Nederlander, de Limburger. Hij draait nu de bocht om en hij heeft nog steeds een voorsprong over het peloton. Minder dan anderhalve kilometer van Tom Dumoulin. Ze moeten echt hard rijden om dat gat dicht te rijden. De mannen van Omega die proberen dat gat dicht te rijden. Kwiatkowski natuurlijk in een hun... verbinding Geen bedoeling van de laatste kilometer en hij heeft een gaatje. Gisteren was het ook 10 meter niet meer. En ze kwamen er niet bij. Komen ze er nu bij. De verbinding is van... Verb Gio, Gio, kom maar. Ze gaat erbij komen hoor. Tom Dumoulin wordt nu ingelopen. Uh, Dumoulin dus ingelopen. Bart, help me even. Want uh, jij kent al die renners wel gelukkig. Ik heb de naam uh, bordjes niet helemaal paraat. Nou, Sagan, Sagan die heeft nog één mannetje voor hem. En uh, ze zit in de, in de laatste 450 meter. Dus de sprint, de sprint wordt nu aangetrokken. De kost die wordt ook nog een keer geholpen. Dus ze zal tussen Kos en uh, Sagan gaan. Gio. Hallo. Ja, daar zijn we hoor. We beginnen aan de sprinten. Is het Kos die daar naar de overwinning gaat? Of is het Sagan? Gos of Sagan dus? Gos ook een sprinter, natuurlijk. Uh, we zien Sagan wel uh, doortrekken nu. Ik denk dat hij het gaat redden. Goss. Peter Sagan, Gio. Nou jongens, ik weet het niet hoor. Want voor alle chaos hier uh, in onze uitzending. Uh, heb ik uh, inderdaad niet. Ja, de verbinding verbreekt uh, voortdurend. Uh, we hadden het idee dat Sagan uh, net een bandje voor had. Tenminste, ik. Maar jij zegt een fotofinish, Bart? Ja, dus, niemand steekt de hand op. En een renner weet vaak op de streep wie het was. Dus ik, ik zou haast nog denken: Gos. Want ik had het idee dat Gos sterk op kwam zetten. En dat hij met een. we okay, krijgen u. de fotofinish. Ja. ja, het is ja, Gos, de, ja. Uh, precies, Gos die kwam ja. nog sterk opzetten. Die wint met 5 centimeter voorsprong op Sagan. Erg sterk. Uh, ja, ze hebben ervoor gereden. Orica hebben de laatste kilometers het tempo gemaakt. En uh, verdienen dan ook wel uh, dat de sprinter van hun het afmaakt. Gebeurt ook niet zo vaak dat Gos in de Tour een rit wint in zo'n sprint. Dus... Nee. Heel mooi. Win, winnaar van de derde etappe, dus Matthew Goss. Net voor uh, Sargan. Zometeen alle rangen en standen vanuit, uh, vanuit de Korsika daar. Want dan uh, proberen wij met allerlei plakband die verbinding weer uh, aan elkaar te knopen. Het is uh, iets na half Dit is vijf. Radio, hey. Hier is het NOS Journaal, Mark Visser. Vier Egyptische ministers hebben een ontslag ingediend... melden persbureau's Reuters en AFP. Hun vertrek volgde op het massale protest van gisteren. Miljoenen Egyptenaren gingen de straat op... en vinden dat president Morsi en zijn moslimbroederschap... te veel macht naar zich toe trekken en de economie laten verslonzen. Vrijdag werd op het Taglierplein in Cairo een Nederlandse vrouw van 22 belaagd. En vandaag is ze teruggekeerd in Nederland. Klanten van ING die een nieuwe bankpas hebben... kunnen problemen ondervinden bij het in- en uitchecken voor het openbaar vervoer. Als ze zowel hun bankpas als hun OV-chipkaart in hun portemonnee hebben zitten... en de portemonnee voor het OV-poortje houden... kan het zijn dat in- en uitchecken niet lukt. Translink Systems, de maker van de OV-chipkaart... zegt dat niemand bang hoeft te zijn voor dubbele betalingen of vreemde afschrijvingen.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 Ja, een beetje een mengelmoesje vandaag. Met wolken en wat zonnige momenten. Temperaturen lagen in de buurt van de 20 graden. Morgen komen we er wat makkelijker overheen. Nog een nacht ertussen met temperaturen tussen 7 en 11 graden. Opklaringen, het blijft in elk geval droog. En morgen begint de dag ook sowieso droog. Met flinke zonnige perioden. Laat op de dag is er een kleine kans op een lokale bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En als gezegd komen we boven de 20 graden uit. In Limburg misschien wel aan 24 graden. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Dan is woensdag de 20 dissonant in het weer deze week, want dan hebben we te maken met meer bewolking, regent het een poosje, laat op de dag wordt het van het westen uit weer meest droog, en dat luidt dan een rustige periode in met droog weer, steeds meer zon en oplopende temperaturen, naar 22 graden of zelfs nog iets meer. ANWB verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten ruim 30 kilometer file. het is niet drukker dan gebruikelijk op maandag. De files die opvallen staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Echt en Maasbracht 4 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen. 2 kilometer, daar staan een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A59 ten Bos richting Os is een ongeluk gebeurd. Tussen Rosmalen en Nuland staat 4 kilometer file. Daar heeft ook het verkeer op de A2 last van. Daar staat het stil vanaf knoopend Empel. Sportradio NOS, de Nou, uh, sit back and relax. Uh, een hoop commoties zo aan het eind. Met name hier op de radio, maar dat had te maken dus met de verbinding die, uh, met Corsica uh, die verbroken werd. En daarom uh, moesten wij hier een beetje kijken hoe en wat. Gio Lippens nu weer gewoon normaal tot ons, Gio. Um, we hebben het zo goed en zo kwaad uh, uh, hier geprobeerd. Maar toch weer de verkeerde renner genoemd. Ja, ja, ja. Als de rok om ons hoofd is verdwenen... dan hebben we uiteindelijk de goede uitslag uit alle uh, onduidelijkheid. Nee, Simon Gerrans was de man die erbij zat. De winnaar ook van Milaan San Remo. We weten gewoon dat hij kan sprinten. En inderdaad, bij Bos was het de grote vraag. Zit hij erbij, zit hij er niet bij? Net als al die andere sprinters. ik kijk nu bijvoorbeeld naar Greipel. Gewoon in een groep met gelosten. Kittel in een groep met gelosten. Die sprinters zijn er allemaal af. Dus wint Simon Gerent. Verrassend toch wel hoor. Voor Peter Sagan. Want die wordt geklopt eigenlijk op zijn specialiteit. Overleven op een klimmetje in een kleinere groep. En dan gewoon als beste sprinter uiteindelijk het afmaken. Maar in dit geval dus niet. En hij staat nog op nul. Peter Sagan, de man die vorig jaar drie etappes pakte. Sagan dus tweede. Derde Rojas. Vierde Kwiatkowski. Dan Gilbert Fletcher, Toch weer Fletcher, Gavazzi, Bouet, Simon, Wieren. Dat zijn de mannen die de eerste tien plaatsen in het klas. Van aankomst bezetten. En dan loop ik wat verder naar beneden. Kijk ik ook nog of ik wat Nederlanders daar tegenkom. Nou, dan moet ik ver terug. Bouken 44e plaats, beste Nederlander daar. Terwijl we nu weer een plukje renners over de streep krijgen. Boy van Poppel zit daarbij. Ik denk dat Danny van Poppel nog in een groep daar ver achter zit. Het klassement kijken we ook meteen na. Daar is niets veranderd, zeggen ze hier. Simon Gerren staat nog steeds op één seconde van Jan Bakelands. Ja, dat klopt. Want gisteren was natuurlijk Bakelands. die had een heel klein gaatje, een minimaal gaatje, die seconde. En die heeft hij nog steeds gehouden... omdat hij gewoon hier in dat eerste peloton finished. Dus blijft hij de leider in het klassement. Het, het het le de leider in het klassement. 1 seconde voor Julien Simon. Dat is de nummer 2. Nummer 3 is Gerrit. Dan Kwiatkowski. Boas van Hagen staat op de vijfde plaats. En dan gaan we verder naar beneden met Impi, Miller, Lagotin, Evans en Bardet. Dat zijn de eerste tien. De man die het probeerde in de slotfase was een mooie. Probeerde een dekkertje, een nijdampje. Het is een jonge vent uit Limburg die het voor de eerste keer probeert in de Tour. Tom Dumoulin bij Steven Dahlenboud. Ja, in Frans noemen ze het... Courage, lef. Ja, dat, uh, volgens mij kan me dat niet ontzegd worden. Nee, maar uh, ja, ik heb het geprobeerd. en uh, Helaas uh, gestrand op uh, 450 meter van de streep of zo. Maar ja, goed, als je niks probeert, dan uh, ga je ook nooit winnen. Dus uh, ja. Nou, je bent een tijdrijder, je had ook aardig de vaart erin. Hè? Ja, het ging, uh, het ging hard, maar er was nog iets zoveel controle in het peloton... Om, uh, om er echt in je eentje voor te blijven. En uh, ja, dat was jammer. Maar... Durfde je al een beetje te hopen? Ja, wel een beetje, ja. ja ik, zag, ik zag hem al over de streep rijden met de handjes in de lucht. Ja, dat kan ik niet. Had je al in gedachten? Tuurlijk. Ja, daar moet, ja, moet je ook mee bezig zijn. Dat moet ook je, je wilskracht zijn. Maar ja, uiteindelijk mocht het niet zo zijn. Maar wat zegt het over, over jou in deze Tour de France? Is de vorm goed? Ja, ik denk dat ik de laatste week al heb laten zien dat ik in goede vorm ben. En gisteren had ik wel een wat mindere dag misschien... Uh, de eerste keer echt in de warmte gereden. Ik weet niet of dat de een reden is, maar goed. Ik had gewoon een mindere dag en uh, nu, uh, nu ging het wel goed. Smaakt dit naar meer? Zeker. Er komen nog heel wat etappes aan. en uh, Ik hoop uh, nog een keer zoiets te kunnen doen. En dan uh, hopelijk uh, wel ervoor te blijven. Tom Dumeleu was dat uit de ploeg van Argos Shimano. Um, in gesprek met um, Steven Dalebout. Bart Voskamp, ja, nou, um, we, we hebben het hier geprobeerd met z'n tweeën. We hebben die Gareth even over het hoofd gezien, die wonders uiteindelijk. Jij zag wel heel goed dat het niet Sagan was in ieder geval. Nee, je zag wel op plaats. Wel inderdaad dat, uh, dat ze kan. Ja, na stilvallen zal het niet zijn. Maar die Jarence maar en niet Kost. Die kan er dus inderdaad sterk op zitten. Ja, het is ook wel verwarrend. hoor, die twee renners lijken een beetje op elkaar. Ze hebben een beetje dezelfde kwaliteit. Ze kunnen nog best redelijk berg op. Dus het had, het had hem ook goed kunnen zijn. Maar Jarence wint. Uh, ja, sterk gedaan. Ze hebben, ze hebben het spel goed gespeeld met elkaar. Dan uh, had nog een mannetje mee toch ook nog? Vrij lang. Ja, ja, ja zeker. Dus uh, die mannen die zijn, die zijn goed vertrokken. Uh, natuurlijk met, met, uh, met Clark lang in de aanval. Dus. Uh, dat is natuurlijk altijd fijn als je een ploeggenoot voorop hebt zitten... dan zit je, zit je in het peloton op het gemak. Ja, ik bedoel, ik wil ook maar zeggen dat hij, uh, je zou verwachten... dat hij dat dan ook afmaakt, kan, en dat lukt hem dus niet vandaag. Nee, ik denk dat het een beetje gezien het, het hele jaar en de vorige toer. dat hij eigenlijk bijna onklopbaar is in dit soort ritten. En dan blijkt toch in één keer dat er, dat er zo'n mannetje daar in één keer tussendoor komt schieten. Natuurlijk ook niet een onbekende. Hij heeft Milaanse Remo gewonnen. En uh, ja, dan moet je ook een klim de Poggio overleven. Dus ja, hij kan het wel. En uh, hij, was hij was duidelijk sneller. En ja. ze hebben allebei hun fiets nog vreselijk ver naar voren gegooid. En het scheelde, ja, een half wiel uh, op de finish. Dus daar balen ze bij die ploeg van zeggen: gisteren werden ze afgetroefd door die Bakerland. Ja, toch vervelend. En uh, goed, ja, morgen dan een ploegentijdrit. Dus en, uh, dan moet je toch weer wachten zijn de uitgelezen kansen voor, de, voor, voor een sprinter die bergop berg kan. Ja, want alle sprinters waren eraf. Dus dan zijn dit de uitgelezen kansen om een rit te winnen. Dus nou ja. die komen er niet zo vaak, zoveel. Um, de Dumoulin, hoorden we net even... die probeerde dat nog in die laatste twee kilometer zo'n beetje... He, om weg te komen... Ja, onbegonnen werk. Ja, nou ja, onbegonnen werk. Kijk, twee kilometer is ver. Kijk, je kunt een kilometer kun je vol doortrekken, maar twee kilometer is alweer lang. Maar aan de andere kant, als je in, in zo'n peloton zit en het peloton houdt even iets in en je ziet een gaatje om te demereren. En zeker als je jong bent en ambitieus en je wil wat, ja, dan ga je er gewoon voor. En als het dan een twee kilometer is op anderhalf, ja, dat zijn dingen die moet je timen en leren. Dus je kunt het nog een keer later proberen als die weer in zo'n situatie zit op een ja. ander moment. Maar knap dat hij al mee zit natuurlijk. Hè. Je moet eerst hier mee zitten en dan nog kunnen demereren. Ja. En anderhalve kilometer vooruit blijven bijna. Dat is wel ja. knap. Ja. en er was wat voor... Over, of, die, of die Kittel er nog bij zat met zijn groene trui. Maar het feit dat du ja. Dumoulin het dan probeert. dan mag je toch van uitgaan dat ja, dat het niet dan, zo was. Ja, dan weet je inderdaad dat, uh, dat de sprinter eraf was. En uh, ja, een stukje terug hadden we op de klim Ook al gezien dat Kittel al vrij snel in de problemen kwam. Ja, Kittel is een hele goede sprinter. Maar een waardeloze klimmer. Dus uh, er waren er al heel wat af. Dus uh, ja, dat zou wel heel bijzonder zijn als je nog mee had kunnen zitten. Ja. Uh, de, de scherprechter vandaag, uh, Gio, was toch die uh, Col de Marsolino, En uh, daar ja. hebben toch ook wel weer de renners uh, schade op gelopen. Ja, zeker. Daar hebben renners schade opgelopen. Ze zijn net uh, binnengekomen op. Even kijken. 9 minuten en 15 seconden. André Greipel, Jurgen Roelands. Toemaat. Uh, Belg waarvan uh, we toch wel wat meer verwachten. Nicky Terpstra, Gert Steegmans. Sonny Hogeland zit daarbij. Cavendish zit daarbij. Danny van Poppel, de jongste van de twee. Boy was al binnen. En daar loop ik verder naar beneden. Ja, en daar staan er wat uh, andere mannen bij. Die voor ons wat minder interessant zijn. Maar het is wel een beetje het groepje. Ja, de bus. in dit uh, bergje, bergje van de tweede categorie. Die, die daar uh, binnenkomt. De anderen ja, zijn allemaal wat, uh, wat eerder over de streep gekomen. Ik zei het al, Boy van Poppel in een uh, eerder groepje over de streep gekomen. Lieve Westra op 8 minuten en 26 seconden. Ook in een hele grote groep. En daar zat dan Matthew Gos bij. De man uh, waarvan we even dachten dat hij ook nog in dat uh, eerste pelotonnetje zat. Maar het was toch echt Simon Gerrans. En we zeiden het al. Hè. Bart, Bart zei het al, Milaas Remo gewonnen. En hoe? Hij heeft uh, veel meer gewonnen in zijn uh, carrière. Twee keer de tour down under het klasse daar uh, Twee etappes uh, in de Tour, uh, inclusief die van vandaag. Hij heeft een etappe gewonnen in de Giro, hij heeft een etappe gewonnen in de Vuelta. Groot renner, klein mannetje, maar groot renner. 33 jaar oud inmiddels, dus ook al heel erg ervaren. En uh, Dit is toch wel een heel mooi moment voor hem dat hij de laatste etappe op Corsica wint. Bijzonder trouwens, uh, dat hebben we ons net even laten voorrekenen. Corsica is het enige departement, de enige streek in Frankrijk... waar nog nooit een Franse renner een Tour-etappe heeft gewonnen. Want de eerste drie etappes van deze Tour... Geen Franse renners op het podium. Dus het blijft de enige van de 20 streken hier in Frankrijk... waar geen Fransman als eerste over de streep kwam. Giel nou, vraag je nog even... Zijn er met... Ja? ja Nikkie Terpstra wou ook nog even weten. Heb je die al gezien? Ja, Terpstra. Die zat bij... Uh, even kijken hoor. Of die nou bij dit groepje... Ik had hem genoemd zelfs. Ah, oké. Okay, okay, sorry. bij dat groepje wat over de streep kwam uh, net. Nee, die bij Kevin Cavendish enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus uh, dat is wel prima hoor. Na die okay. val heeft hij in ieder geval weer aansluiting gekregen. Maar ik wou zeggen, de beste Nederlander dus van... van ja, een man die op de 44 e plek eindigde. Maar het is ook een man die voor het algemeen klassement gaat. Bouken Mollema, Steven met hem. Bauke, dit was misschien wel de dag die het meest gevreesd werd uh, van de drie dagen op Corsica. Hoe was het? Ja, behoorlijk hectisch. Uh, hele dag lastig parcours. Uh, continu uh, op en af. Ja, goed. En, uh, zoveel bochten, als je daar natuurlijk van achteren zit, dan, dan kost dat heel veel, heel veel kracht. En we hebben uh, ja, geprobeerd om uh, een paar belangrijke punten echt uh, van voren te zitten met z'n allen. In één, uh, één lange afdaling hebben we gewoon zelf het initiatief genomen. Omdat we wisten dat dat een hele, hele lange, gevaarlijke afdaling was. Dus dat, uh, dat is goed gegaan. Ja, uh, um, Dan komt de klim, hè? Die tweede categorie klim. Die uiteindelijk uh, alles beslist in deze, in deze wedstrijd. Nou ja, het wordt een sprint, maar daar, daar ging het, uh, de wedstrijd open. Uh, waar zat jij toen? Uh, ja, in de voet zat ik uh, helemaal vooraan. En... Uh, ja, ze reed op zich wel een aardig tempo, maar het was niet, uh, ja, ik had, had eigenlijk verwacht dat we met de kleinere groepen zouden aankomen vandaag. Dus daar, daarvoor lag het tempo gewoon niet hoog genoeg. Deze drie dagen is het ja, het beste omschrijven als, als doorkomen op zo'n goede, goed mogelijke manier? Ja, zeker. Ja, dat is, uh, zal de komende, komende wat is het, uh, vier, vijf dagen ook nog zijn, tot, uh, ja, tot zaterdag. Dus uh, ja, op zich uh, het is goed, het is goed verlopen hier. Jammer van die valpartij natuurlijk de eerste dag, maar ik heb daar eigenlijk geen last meer van. Nu gaan jullie naar het vasteland. dat betekent een vlucht vanavond. Hoe laat vertrekken jullie? Ik heb geen idee, volgens mij gaan we eerst douchen en dan gaan we meteen richting het vliegveld. Dat is hier gelukkig vlakbij, dus dan... Dat ligt hiernaast inderdaad, en dan komt morgen die ploegentijdrit. Ja, dat wordt een belangrijke dag, hè? Ja, zeker. Dat is natuurlijk de eerste grotere verschillen in het klassement zullen gaan komen. En ja, kijken we wel naar uit. Ik vind het een mooi onderdeel. Ik denk dat we hier goede ploeg hebben voor de ploegentijdrit. Dus ik heb er wel zin in. Radio Tour de France avec Michel Fugain. Et comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers. Du ciel et de l'hiver J'ai peur des fous et de la guerre J'ai peur du temps qui passe dit Comment peut-on vivre aujourd'hui Dans la fureur et dans le bruit Je ne sais pas, je ne sais plus Je suis perdu Sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois. Vooruitvies vandaag. Michel Vuguin, Le Bic Bazar. Dat was fait comme le um, Geo Lippens, daar in Calvi op Corsica. Um, de kritiek de afgelopen jaren was wel eens op die Nederlanders... en met name de Nederlandse ploegen. ja. Die zitten dan altijd maar wat te kijken, zijn nooit mee. Nou, dat kunnen we in die eerste drie etappes toch doorstrepen, want we hebben ze gezien van voren. Ja, wat dat betreft is het in ieder geval een stuk beter dan een aantal jaren geleden toen we ons vaak, nou, ik zal niet zeggen, echt zaten te vervelen op de tribune, maar toch wel eens af en toe het idee hadden, oh, het zou het leuk zijn als er een Nederlander in de kopgroep zat. En die zat er toen nooit. Toen gingen ze allemaal voor het klassement, zo werd altijd zo fraai gezegd. Met name voor Robert Geesink. Overigens, Geesink, dat kan ik ook nog wel even melden, 155. In de etappe van vandaag. Hij kwam binnen in een groep op 8 minuten en 26 seconden. En dan weet ik wel. Dat hij uh, geen hoop heeft gehad om een uh, heel goed klassement hier te gaan rijden. Dat hij uh, achter Bauke Mollema, in ieder geval, uh, ja, dat hij voor Bouken Mollema eigenlijk zou gaan werken. Bidonnen zou gaan halen. Maar ja, dit is toch wel eventjes een uh, tijdverschil waar je u tegen zegt. En dat betekent toch wel dat uh, Geesink, ja, dan moet hij ook niet goed zijn. Uh, dat kan niet anders als hij op dat klimmetje van de tweede categorie zo'n grote achterstand uh, oploopt. 8.26 dus. Thomas de Gent trouwens, de klassementsman van de vakantie op uh, 100, 6 minuten. ...en 13 seconden binnengekomen. Dus ook die doet het niet goed. Die liep gisteren ook al flinke achterstand op. Maar ja, uh, we hebben wel een man in de kopgroep gehad. Dat kunnen we wel zeggen. Overigens zag ik net uh, de verdeling van de truien. Dat is ook wel aardig om eventjes nog over te hebben. Want het is inderdaad zo. Sagan heeft de groene trui overgenomen van Kittel. Bakelands blijft dus in het geel, heb ik al gezegd. De bolletjes trui is zoals verwacht voor Pierre Roland. En Kwiatkowski de pol van Omega, de Belgische ploeg... ...die staat uh, morgen gewoon weer keurig in die witte trui. Maar lieve Westen... Ik zei het al, hij zat erbij in de kopgroep. Hij heeft de etappe in elk geval kleur gegeven. Steven. Ja Leo, we hebben je in de kopgroep de hele dag gezien. Het um, was achteraf niet de juiste kopgroep, hè? Nee, nee. Maar uh, ja, ook maar beter. Want ik was gewoon niet goed genoeg om, uh, om te winnen vandaag. Dus uh, ja, ja, ik zei het uh, tegenover uh, de, de TV ook. Ik zei, uh, ik kan meeballen uh, mee en dan eraf treden op, op de laatste klim, want ik ben gewoon, ik ben gewoon nog niet goed genoeg. Klaar, uh, na de Dauphiné uh, zit er nog niet in. En, uh, dan kun je meeballen in het peloton of je, je kan gewoon een aanval uh, kiezen en dan, uh, ja, dan word ik er beter van, maar de ploeg ook. En, ja, en, en je maakt er gewoon echt goede training van, want uh, ja, je zoekt uh, de limiet af op. Dus, uh, ja, zo heb ik het ook gewoon gezien. Dus uh, ik zag het wel, we kregen 1, 2 minuten, 2 minuten, 1,5. Dus ja, dat schoot gewoon niet op. Dus, uh, ja. Je weet op het moment dat je aanvalt, weet je eigenlijk al, die gaat niks worden? Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Uh, als je echt super bent, dan, uh, dan ja... Dan zit er misschien wel wat in. En met een beetje meer geluk dan krijg je wat meer ruimte. Maar ik was nu eigenlijk wel blij dat we niet teveel ruimte kregen. En dan weet je ook dat die twee met maar één seconde uh, achterstand klassement erbij zitten. Kortom, niet de juiste kopgroep. Uh, ja, dus dan wordt het voor jou een soort training. Ja, dat is uh, het goede woord, ja. Maar hoe voel je je dan? Ik bedoel, je zegt, ja, je klaagt een beetje over, ja, over wat? Nou, ik voel me op zich wel goed. Dus... Uh... Ik heb er een mooie, mooie dag van gemaakt. Uh, Vakantelij DCM rijdt uh, gewoon weer in beeld. En, uh, ja, en maar ik... je zegt ik voel me niet zo goed? Ja, maar ik ben nu wel weer een stapje verder. En, en daar gaat het om. Uh, zie, uh, na na de uh, uh, ja, moest ik echt verder wegkomen natuurlijk. Met mijn rib en mijn schouder en alle hele ellende. En ik ben nu echt op de weg terug en uh, ik heb mijn hele stap uh, gemaakt. En, en vandaag weer. Uh, als ja, ik dan uh, Zondag in de kapgroep rijden en dat is uh, echt goed voor de ploeg. Maar zeker ook voor mezelf om, uh, ja, om, om weer een stap verder te uh, raken. En, ja, dit heb ik gewoon nodig om, om echt top te worden. Dus, uh, ik ben gewoon, uh, die, val, uh, die val van Dovinel daar heb ik echt, uh, echt doodsmaak gemaakt. En uh, die ribben liggen niet. er zit er wel barst in. En, ja, dat dat uh, heeft gewoon even tijd nodig. Maar begrijp ik dan dat het nog steeds pijn doet? Want de dagen voor de tour zei je, van, ja, doe nog pijn bij, bij diep inademen. Nou, het gaat gewoon steeds beter. Alleen ik ben gewoon nog niet uh, top. Dat was duidelijk te zien denk ik op tv. Dus... Uh... Maar ja, ik, uh, ik heb uh, alle hoop uh, dat het wel goed komt. Dus, uh, anders zit je niet mee natuurlijk. Dus, uh, ja. Een investering in de rest van de Tour de France is voor jou. Uh, je gaat nu naar het vasteland, naar Frankrijk zelf. Vanavond met het vliegtuig, morgen de ploegachtervolging. Ben je klaar voor het vasteland? Ja, zeker. zeker. Ben je blij dat je van Corsica af kan? Ja, ik vind het hier wel mooi hoor. Dus, uh, maar ja, even, even, uh, echt in Frankrijk kijken is ook wel mooi. Ja, Leeuwen-Westra was dat. Zat mee in de kopgroep, maar kon het uiteindelijk niet uh, afmaken vandaag. Op Wimbledon zijn ze intussen een beetje bekomen, denk ik, van die sensatie. Serena Williams dus uit het toernooi. En dan kunnen ze zich nu helemaal weer achter Andy Murray plaatsen. Want die speelt nu een vierde ronde partij tegen Mikael Juschny. Marcella Mesker. Ja, en uh, Murray uh, komt goed uit de startblokken. Leidt met 3-1 in de eerste set. Uh, brak uh, Yushni in uh, zijn tweede servicebeurt. Dus ja, dat uh, ziet er goed uit voor de Britten... die toch eventjes uh, ja, toch wat angstig werden. Want uh, ja, als Williams eruit vliegt... en we hebben het in de eerste week hebben we gezien... Uh, een dag dat uh, Federer eruit ging, Nadal eruit ging, Tsonga... En ineens uh, kreeg iedereen het idee dat ze van iedereen konden winnen. Dus ja, dat moest natuurlijk vandaag niet gebeuren. Dus Murray uh, stelt meteen orde op zaken... Leidt dus in die eerste set met 3-1. Dat ziet er goed uit. Op baan 1 speelt Del Potro, de Argentijn, tegen de Italiaan Seppi. Del Potro leidt daar met 5-4 en gaat dadelijk serveren voor de eerste setwinst. Dat was het wat betreft de hoofdbanen vanuit Wimbledon. Marcella Mesko blijft ons op de hoogte houden van al die banen. Daar heeft zij zicht op namelijk. Er zijn er nogal wat daar op Wimbledon. Maar met name ook op uh, die hoofdbaan waar natuurlijk uh, de grote Britse favoriet uh, Andy Murray gaat spelen. of uh, Nu al aan het spelen is tegen Mikael Juschny. We blijven die partij in de gaten houden. Veel meer reacties vanaf Corsica. Derde etappe van de Tour. Gewonnen dus door Simon Gerrans. net voor. Uh, ja, nog de grote favoriet voor vandaag. Peter Sagan. En Bart Voskamp is er om uh, nog eens een keer zijn licht te laten schijnen ook over die uh, etappe van vandaag. Allemaal in het volgende uur van Radio Tour de France. bientôt avec Radio Tour de France.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 In het KRO-programma Liefde voor Later volg ik gezinnen waarbij een van de ouders ongeneeslijk ziek is. Samen maken we een herinneringsdoos voor later. Ik kan beter steeds een beetje afscheid nemen. En dat het ook troost kan bieden dan? Ja, daarvoor is zo'n doos ook. Want hoe houd je herinneringen levend? Liefde voor Later vanavond om vijf voor half tien op Nederland 1.